Goedemorgen, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Staat jouw verwarming nog uit? Nou, daar ben je niet de enige. De helft van de Nederlanders heeft nog niet aan de knop gedraaid, zegt onderzoeksbureau Ipsos. Komt natuurlijk door de hoge kosten. Wel gebruiken een hoop mensen waarschijnlijk een elektrisch kacheltje of gooien wat hout in de open haard. Vanaf januari wordt het iets goedkoper om de verwarming aan te slingeren. Dan komt er een prijsplafond en betaal je dus minder voor je verbruik. En ik blijf nog even bij het stooknieuws. Er worden minder mensen van het gas afgesloten. Dit jaar gaat het om zo'n 4000 huizen. Vorig jaar waren dat er ongeveer 5000. Dat staat in het AD. Sinds iets meer dan een maand gelden er strenge regels. Mensen mogen alleen worden afgesloten na meerdere waarschuwingen. En ook dan mogen monteurs van het gasbedrijf zelf bepalen... of ze de kraan inderdaad dichtdraaien of niet. In zo'n 10% van de gevallen doen ze het wel. Maar bijvoorbeeld bij gezinnen met jonge kinderen... blijft de gasaansluiting meestal gewoon aangesloten. Zoetermeer gaat met spoed de overkapping van een fiets- en voetgangersbrug slopen. Afgelopen weekend bleek dat de constructie te zwaar is voor de betonnen pilaren. Onder de brug rijden treinen en auto's. De gemeente moet nog beslissen of ze de brug zonder kap wel veilig genoeg is... of dat die helemaal moet worden afgebroken. En schrik niet, over een uurtje tetteren alle telefoons in ons land... NL-alerts worden gebruikt om mensen te laten weten dat er bijvoorbeeld een ramp of grote brand aan de gang is. Vandaag gaat het om een testberichtje van NL-alert. Maak dus nogal een herrie. Trek dus rond 12 uur even je oortjes uit of zet je koptelefoon even af. Dan nog het weer. Vanochtend alleen in Limburg gladde wegen. Verder overal grijs met soms een beetje regen. Goeie zaken voor, ook voor je gasbedrijf. Het wordt niet warmer dan een graad of vijf. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Weet je wat mijn moeder vroeger altijd zei als ik een kwaaie pui had? Kim, zij mijn moeder altijd. Onthoud maar goed, zij mijn moeder altijd. Wat je ook.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 het hele leven is een lange rij verandering. Kijk, zijn de moeder altijd een optimist? Zijn de moeder altijd die zich vergist, Zijn de moeder altijd die heeft beslist wat minder last van tranen dan een schakerij? Zijn de moeder altijd zo'n fles azijn? Zijn de moeder altijd die nooit iets fijn of leuk of mooi kan vinden? Want de mens is mooier als hij lacht. Want waar moet een schaaf een Zo'n fles aan zijn, die nooit iets fijn of leuk of mooi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 Uh, ja. ja En daar kan je het eigenlijk dan gewoon invullen. En al, die, al die, uh, die, die stemmen, die tellen jullie bij elkaar op. Ja, het wordt eigenlijk automatisch. Wordt automatisch bij elkaar in je lijf gezet. En wie staat er één? Ja. Ja. En, en wie gaat er één worden, denk je? Het is, ja. is het, het, is het, altijd, het is altijd moeilijk te zeggen. We White Am Your Wife van Anita Meijer? Nou ja, die, die, die stond speer? twee jaar geleden, als Dat ik me goed herinner, ja. ja. hey. uh, op ja. nummer één. Ja. Goed. goed hoor. Ja. <laughs> ja. Ja, ja, ja. En, en we hadden, Claudia de Brij hadden we dan vorig jaar. Dus allemaal ja. wel ja. Nederlands, uh, Nederlands trots, zeg maar. Leuk. Maar het kan echt elk jaar verschillen. Dus ja. het uh, kan ook ineens Lady Gaga met uh, Born This Way zijn. Oké. Okay. Uh, ja. Ja. Die staat ja. vaak wel hoog. Gebeurt dit verder? Ergens anders ook nog? Want het is best uniek, vind ik.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 Is. En wat je merkt is dat mensen het lastig vinden om... Uh, sowieso ook met emancipatie van andere groepen... zie je ook in landen om ons heen of, of daarbuiten. Uh, mensen hebben dan vaak het gevoel dat iets hen wordt ontnomen... Uh, doordat anderen vooruitgang maken. Maar het enige wat eigenlijk gebeurt, en zeker bij die LBTI-community... is dat steeds meer mensen dezelfde dingen mogen... de gelijke rechten hebben. Want het is nog steeds zo, ook in Nederland, dat je gewoon... Uh, ja, wordt benadeeld op wie je bent eigenlijk. Dat maar je, je zou toch is, zeggen dat, dat jongeren. Niet die worden graag, veel dat is wel zo. Ja, maar ja. die jongeren worden veel vrijer opgevoed. Zeg maar. ja. die, die, die moeten het toch eigenlijk gewoon normaal gaan vinden. Dat lijkt nou, ja, ja. het hangt van de community, de, de, de omgeving waar je opgroeien. Ja, oké. Ja, ja, ja. Een ja. voorbeeld uit het nieuws van laat, bijvoorbeeld. dat is aan de andere kant van Nederland, maar in Winterswijk was een middelbare school waar dan.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 Voor mij is het alleen maar makkelijk als vrouw... dat ik ook ja, naar de mannen verlezen, van ja. Dan ja, heb je gewoon meer ook. keuze. Dat ja, doe ik ja, sowieso. Ja, ja. Hoor, ja ik maar, maar ik denk minder druk, nee. Om... Nee. Ja, qua, qua hygiëne dat, dat, dat het wat uh, uh, beter ja. is om dat gescheiden te houden. Weet je Zo is het natuurlijk ooit begonnen. Ja, ja maar dat is, dat is dan toch van... Ja, op zich...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 ja, ik, ik kijk um, sowieso niet. Het, het, het krijgt natuurlijk wel de, de belangstelling. De belangstelling ervoor ja. is ook uh, door nou, dat ja, Dat vind voetballen. ik op zich goed. Kijk, en die voetballers kunnen er ook niks aan doen als nee, het naar gehouden worden. Uh, uh, je, nou, nou, je, en is, uh, alleen, alleen ik, vind, ik vind wel dat Nederland daarin wel. Uh, ja, een beetje laf is. Ja, vind ik, ik ook. Ja, ja. Ja, ik bedoel, je bent dan zogenaamd het meest vrije ja. land in de wereld ja, ja. wat betreft LHBTI en dan ga je zo onderduiken ja, op Microsoft het moment Microsoft dat we die, die, die minister, minister. ja. ja. ja, ja. ja dat vind ik echt een beetje laf. En dan nog een sjaaltje ja Ja, dat, ja. Wel, dat ja, wel heel erg, ja. Het was een beetje een onzichtbaar steven, maar dat ja. lag aan haar naam, want het kon niet helder. Dus, uh. Ja, dus, er zat ook nog een sjaal erop. Ja, klopt, ja. Dat het niet erg simpel was, maar ja, andere ministers die komen dan met z'n ja, uh, uh, precies. Ja, had models. dat dan gedaan? Ja, ja dus dat ook. Dat ja, ja. kan wel. Ja. Maar ja, misschien komt dan ons olie en gas in gevaar. Ja, ik weet het niet. misschien komt het ja, nog, jongens. Ja, Eén uh, groot nooit hoe politiek is dat, het. Wel, dat, uh, ja. Dat, dat, nou ja, tot wanneer kunnen mensen stemmen? Ja, want uh, uiteindelijk gaat het over de muziek. Ja, kom ik er ook op terug. dat verbindt inderdaad ook andere muziek. En als je van hetzelfde nummer houdt, dan maakt het niet meer uit wie je bent of wat je vindt. Uh, mensen kunnen tot 14 december stemmen, uit ja, mijn hoofd. Is klopt. dat nog gewoon tot het einde van die dag? Of ja, tot het bepaald einde van 14 december. 14 december dan, uh, en dat ga dan ik is het verzamelen. De... En is, het niet de, maar, is het niet een hoop werk om het allemaal uit te zoeken? Hoe, wie, nee, en, ja, als je een beetje thuis bent in Google Forms, dan uh, weet je oh. dat de mensen kunnen stemmen. En die stemmen worden allemaal verzameld. Oh, en dan ja, kan, ja. Ik, kan ik één keer een lijst uitdraaien oh. van alles wat er gebeurt. Het ja. is alleen ja, nog een kwestie van. Het is nog een kwestie van. Geef nog één keer het adres waar ze dat kunnen doen.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 Uh, dat misschien komt we hij nog lang. even uh, spannend, want uh, we weten niet of de Sint langskomt. Je, je weet niet, je Dus zullen in ieder geval op ja, ja, nood ja. op tafel staan. Ja, ja. Ja. En dan negen, 19 december is dan de grote ja, dag. Dan zeker. moet eigenlijk iedereen luisteren. Ook, uh, ook nog, uh, ja. Uh, ja. als ik nog iets aan uh, toe kan voegen. Uh, misschien zijn we al door de tu tijd heen. Nou, maar, ja. uh, <laughs> ik ken het, nee. uh, uh, uh,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 Nee, precies. Ja, nou, ik wens ja, jullie heel veel succes ermee. En, en nog een heel fijn weekend. Dank je wel, We ja. gaan 19 uh, zijn hey. beluisteren. Ja. Succes, ja. jongens. En en nu, okay. uh, Dalida. Nee. Ja, oké. Ja. ja. ja. Zo. Hebben we een liedje? Ja, we hebben een liedje volgens mij. En, uh, oh, ja. ja, ik weet eigenlijk niet. Uh, Dalida, is, is dat Dalida? Ja, Dalida. ja, ja. ja. van Ja, ja, ja, geweldig. Jij spreekt beter Frans. Dank je wel, Dalida. Dalida.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 On vit pour son argent, ses rêves, ses palaces, mais on n'a jamais fait un cercueil à de place. Pour... Dalida. Tem, zegt die Dalida. Mooi hè. Poenover, virus, ja, helemaal Jij spreekt lekker Frans. Uh, nou, ja, ik, uh, je, je, je, mon père, uh, un piep. Ja. Verder uh, ben ik niet gekomen. Goed, bij ons in de studio zit Patrick Berre. Welkom Patrick. Uh, we kennen hem natuurlijk als gemeenteraadslid van uh, OP.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 En het centrum een uh, andere keer hebben we Noord uh, pak je dan. Uh, ja. uh, Middenboulevard hebben we een keer gedaan. Uh, ja, Noordboulevard, dus iedere keer probeer je wel een andere wijk te zoeken. Ja, waar ligt nou dan de, de meeste troep van jezelf? Wa, uh, nou, wat mij wel heel erg verbaast, waar echt veel troep ligt, is Nieuw-Noord een woonwijk. Ja, toch oh, Ja, we, ja dat, we, ik merk dat jullie nu ook zeggen, oh ja... ja.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 en het is licht voor kinderen... maar weet je, je probeert dan dingen te verzinnen... om, om, om ze mee te krijgen. Maar ja. dus, eh, Bewustwording is, nee, is, is, het, is het eerste. Tuurlijk, maar als ja. je hier ook... Ik denk als we naar buiten lopen... Dan, eh, dat de, en je let erop... Ja. dan word je er af en toe dat je denkt... van mijn, hoe is het mogelijk dat, dat mensen maar echt... en, en er per, ik verkoop zelf blikjes...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 Hoe laat begin je? Tien uur? Tien uur morgen. Ja, ja, ja. ja. En dan is ja sorry, twee, dat is onder jullie programma. Twee, maar. Ja, nee, dat is jammer. Een ja, ja, ja, beetje jammer. Maar. uur? Maar. Ja, het is een goed doel. <laughs> het is een goed doel. Maar, uh, Ander, uh, ik, anderhalf uur zijn we bezig. Anderhalf uur, ongeveer. ja. En anderhalf uur is je steentje bijdragen aan de mooie Maar in, in januari zal het wat druk worden met alle, alle -truep. vuurwerk troep. Ja, nou ja, we, we, we, we, we, we rapen alles op.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 ...langs een wandelpad of weet ik het wat. Kom met suggesties en dan gaan we graag een keer een andere wijk in. Heel ja, leuk, leuk. Dus, hey, uh, nog even en... een vraag. Uh, wat, wat is het raarste wat, je, wat jullie gevonden hebben? Waar wij Afgelopen week bijvoorbeeld. Noem. Afgelopen week. Bijvoorbeeld bij het speeltuintje bij het Loewedaafskaret... ...met het zwarte velje. Ja. Hm. Dat er een Stanleymes vindt in Nee, een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 Daar kunnen ook de koffie <laughs> en cakes van kopen. Want we nemen altijd een thermos van koffie mee. Of af en toe dan bieden ondernemers daar. Dus we vinden ook ja, maar, wel ja, leuke dingen. Hoor. Heel goed. Heel ja, ja, goed. Ja, dus, top. ja Dit soort dingen moet mensen ook nog triggeren om mee te doen. Hè? Ja. ja, maar ja. weet je, de ene keer, de de, de, we hebben één keer gehad... en er vonden vier mensen op, op, op die wandeltocht vonden geld. De ene okay. de 20 euro, de ene de 5 euro. Ja, dat was wel een leuke dag. Dat vonden we niet niks daar ga ik ook een keer mee En Mogen ze dat zelf houden? Ja, tuurlijk. Hoppa, top, top. Helemaal goed. Nee. Nou Patrick, hartstikke leuk. Dus 7 januari gaan jullie we weer uh, beginnen. Ja. En, anderhalf uh, uur slechts. Anderhalf uur. Ik zorg een voor week. koffie en wat lekkers voorbij bij ja, de koffie. En, en, ja, en, soms doe je zoon het... zo dat, hè? Die bak ja, zelf. Uh, uh, ja, uh, geef toch even de website uh, aan. Maar... Schoonwandelen Zandvoort. Okay. Schoonwandelen Zandvoort. Oh, Ja, ja. ja, ja en uh, Facebook. Vooral Facebook. Ja. Facebook ja. is, uh, Facebook is ah, ja. het meest uh, actuele ja. podium wat ik Oké, Ik ben een beetje ouderwets. Patrick, hartelijk bedankt voor je komst. Succes. een heel goed weekend. Jij ook succes. En ook succes met al je vischotels, hè? die heerlijke Schotels van Berg. Ja, en uh, uh, uh, Berg. Ja, lekker, <laughs> ja, like lekker. Mogen, geen reclame, like it, like it. mogen we geen reclame maken, <laughs> nee, ja, maar we, nou, we doen het toch. <laughs> zeg hartelijk bedankt en we gaan een muziekje draaien. Dank je. Heel goed. Goed, Miley Cyrus. Miley Cyrus. Plastic Hearts. Dat ging een Bij beetje over het, uh, over het vorige onderwerp. He. Ja, een, Spons. Beetje Spons. Wel, een beetje wel. Heel plastic pakken zo ja, mee, denk ik. Absoluut. Uh, goed, we gaan uh, nog uh, even kijken. 4 uh, uur en 21 minuten, dan is het zover. Wat is het al zover? Ja, dan, dan, dan begint het. hè. He. begint de, dan? Het Nederlands elftal tegen, ah, ja, tegen de Verenigde Staten. Jeetje. En we hebben aan de lijn uh, Brouwer. Want uh, jij bent druk bezig rond met uh, de voorbereidingen, denk ik. In je, uh, mooie tent Lauren Hardy. Klopt, hè? Ja, dat, dat klopt. Ja, want uh, <laughs> ik, ik ben er twee keer geweest, de vallen van de week, en ik zag alleen maar oranje uh, spullen. Ja, <laughs> en, uh, okay. ja jullie, jullie zijn nog echt uh, de, de, de, de die-hards, die hè, zullen we maar zeggen. Ja, dat is echt eh, geweldig weer. We hebben weer een uh, vaste uh, aantal kijkers die altijd komen kijken bij ons en helemaal in het oranje en uh, gewoon geweldig. Ja, spanning, wel. de spanning die er eerst. En ze uh, zijn ja. allemaal fanatieke uh, voetbalfans. Ja, eh. on ondanks het slechte spel of? Uh... Ja, maar weet je wat het is? Het is uh, Nederland die in uh, Louis van Gaal is natuurlijk heel, heel uh, sluw. Die, die heeft gewoon uh, zand in iedereen's ogen gestrooid. We ja. gaan vanavond knallen. Of van, vanmiddag. Ja, vanmiddag, denk je? Ja. Al, hè? Ja, ja, zeker. Uh, dat uh, moet ook wel uh, he, tegen Amerika, yeah. want anders uh, wordt het niks. Ja, maar uh, Nederland is sterk hoor, geloof mij dan maar. Ja, nee, ze hebben goede spelers, dat is absoluut een feit. Het moet alleen nog om... ja. in elkaar vallen, zo maar zeggen. Hey, wat ja, op... maar dat, dat, dat, in één keer gaat, gaat die klik over, hè, ja. en dan, uh, dan zijn we niet meer te verslaan. Maar. Nee, dat is waar. Toch heb jij nee. uh, niet zoveel gedaan als in het uh, vorige WK, bijvoorbeeld. Hoe bedoel je? Nou, qua versieren en uh, in de straat... En... Nou, buiten eigenlijk niet zo, hè? Maar binnen, binnen is het wel aardig. Ja, binnen dag, is het dus, redelijk correct. Maar... Uh, ja, normaal, ja. Ja, normaal hangen we ook slingers over de weg heen en zo. Ja, dat maar ja, ik. Ja, ja. Ja, het. Het ligt ook een beetje ook in het de weer. en zo. De, ja. buiten, buiten leeft het niet zo, hè? Nee, het is, dat is dat meer dat binnen. Maar, ja, ja, ja, Anders ja. staat ook hele, de hele straat vol met mensen in, in het ja. oranje. En, uh, maar nu het is het uh, hier uithouden buiten. Dat is waar. Ja. Kunnen ze het allemaal goed zien, Ron? Met, uh, heb je genoeg schermen? En, uh... Ja, we hebben een hele grote beamer. We hebben twee grote schermen maken, ja. maar die hebben altijd standaard ook met de Formule 1 en, uh... ja. Ja, is ook altijd gezellig. Maar ja. dit, uh, dit is ook weer gezellig. En, en als Nederland mensen... scoort, uh, dan gooien we er een shotje erin. Ja, ja, lekker man. Ja, en, uh, ja gewoon oh. gezellig. Ja. Is het een dropshot of een. Uh... Nou, nee, een oranje shotje. Oh, oranje shotje, oké, okay, natuurlijk. Ja. Or oranje bittertje. We ja, hey, moeten nee, hoe... de regeltjes blijven, want ja. anders dan brengt het ongeluk. Ja, dat is hè. waar. Ja, dat is waar. Hey, hoeveel mensen zijn er dan ongeveer? Een mannetje of 40-50 ongeveer? Nou, dan... nee, we zitten toch wel tegen de 80 mannen. Ja, keurig, ja, ja. keurig, keurig.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 En dan uh, krijg je een mooi pakket uh, met allemaal oranje spullen met Hardy met erop. En, uh, en, en je krijgt 10% korting op de rekening uh, oh, cool. einde van de avond ja. tijdens de wedstrijden. Ja. Dat soort dingen. En je, hebt recht, en je hebt altijd recht om binnen te komen. Ook al staan we helemaal vol. Okay. Maar ben jij nou, er ook, uh, Hans? Nee, ik ben er niet. Nee, nee, ik, nee? nee ik vind nee, nee, dat echt nee, iets nee, voor jou. Nee, maar ik, ik hou er niet zo van om met een heleboel mensen te kijken. Nee, ik nee, ben alles ja, voor jou. De... Ga jij dan in je eentje voor de televisie? Ja, dat doe ik ook wel eens. Ja? Ja. Ja, ja, of okay. met, een, met een vriend Ja, die mensen de... heb je ook, hè? Ja, echt, uh, ja, van alles, alles horen. Ja, alle, ik, ga, vrouwen. ik ga ook zitten, maar ik doe niks aan. Nee, ik maar, bedoel geen tv. Nee, maar Gerrit Ger, Ger, Ger is helemaal niet met voetbal. Hoe, hoe vind je die? He? Nee, die, daar zijn er niet zoveel van. Ja, er zijn er niet zo heel veel nee, daar van. Nee, veel. Veel hey, ze kunnen ook dat pakket nog kopen. He, bij je. Klopt dat? ja het is een leuke t van euro misschien uh, ja. ja dan er zit een t-shirt bij en een pet en uh, het en leukste vond ik van, eigenlijk uh, een, een zakje zand uit Katar. ook een zak zand uit Katar. ja geweldig een ja, speciale ja. over uh, ja dat wil ik ja ja, ja heb dat, je dat nog... is heel bijzonder ja, en wat kost het, uh, dat? Uh, 25 euro. Ik heb je een, een heel groot pakket? Met een oh ja. zwaaihand en een, uh, ja, een t-shirt, alles erop. Uh, en, een, en een rugzak. Ja. En Dat is wel een wat pit. voor jou eigenlijk. Ho denk ik. Voor mij. Pit. Ja, voor jou. <laughs> Dank je wel. Maar het uh, nee, is leuk gevonden. Ik, vond het, uh, ik vind het geweldig. Uh, uh, wat denk je vanmiddag, Ron? Doen een we zo'n voorspelling?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 En dan spelen ze de sterren van de hemel. Dat zou kunnen. Nou hadden we de eerste helft maar, 2-0. Uh, maar uh, ja, ik, ik, ik, hoop het voor, ik, ik hoop het echt. Want dan krijgen we de, vrij, de vrijdag daarna hè, krijgen we de volgende wedstrijd. Ja, het is niet hoop dat we naar Argentinië krijgen. Het is misschien dat Australië een opleving krijgt uh, vanmiddag. Ja, dat vanavond. Zou, nog, zou nog kunnen. Ja, ja, ja. ja. Tegen de dus, winnaar van Australië Argentinië inderdaad. En ja. dat is de, op, de vrijdag daarop, hè. Ja, dat is de nevende. Ja. Ja, dat, dat is om acht uur s'avonds. Dat is een uh, christelijkere ja. tijd ja, ja Nou ja, dus, dus, uh, zeg maar, de, de, de borreluur is ook niet verkeerd natuurlijk. Hè? Nee, je... ja. dat is ook, maar door de week is dat vier uur een beetje erg vroeg. Ja, dat nu, nu is het op zaterdag. Nou, nou, ik denk, valt het nog wel mee denk ik. Ja. Het is altijd weer afwachten natuurlijk, maar door de week op een dinsdag om vier uur is wel, dan komen ze allemaal gehaast uit hun werk vandaan en dat soort dingen. Maar het is toch nog altijd een uurtje van tevoren ook nog een beetje vee. Ja, dat is waar. Ja, Het is toch leuker als het in de zomer wordt georganiseerd. Ja, daarom. Ik bedoel.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 He, want dan gaan we nog even nafeesten. Maar ja. ja, dan hebben we eigenlijk helemaal geen tijd meer om die kerstversiering op te halen. Nee, dat is ook nog zoiets. Ja, ja dat vind je ja. ook nog Doe mee dat... natuurlijk. Maar goed, eh, uh, ja. dat is gebeuren dat, dat ik helemaal geen cashier op hoef te hangen, want ik gewoon maar hier spullen tot het einde van het jaar uh, <lacht> laat. Het zijn allemaal luxe problemen. Ja, dat is ja, dus, precies. Dat, je dat je wel, maar wel heel erg leuk. En dan gaan we nou, heel. Wat je zegt als het is, het is niet leuk om het in de winter te doen. Nee, dat geloof dus, ik ook hè? Dat ik bedoel, Het ja. leeft ja. veel meer in de zomer. Ja. En, dan, uh, dan is het gewoon uh, het is, het zit iedereen met zijn barbecueetje thuis. Het geldt ook heel veel kijkers, hè?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 Nou, eigenlijk weten we het al, dat we gewoon wereldkampioen worden. we worden gewoon wereldkampioen, ja. Dat weten we eigenlijk al. kom ik daar nou bij? dat is een beetje in de Oké, Ron, hartstikke bedankt en een heel goed weekend, hè? Hetzelfde. Bedankt voor je tijd. En mooie dagen. Hoi, hoi. Dag, hoi. Bye, bye. Met mijn hand om mijn hand sta ik aan de kant. Blijf eeuwig trouw aan de helden van ons land. Bij alles wat ik doe, zit oranje in mijn bloed. Voor de ware kampioen, mijn Nederland. Mijn oranje hart. Voel ik roppen voor de helden van ons land. Captain natuurlijk in het kader van het, uh, het Nederlands uh, wereldkampioen in Qatar... Ja, tegen de Verenigde Staten, staat hier te lezen. Ja, ja, ja anders had ik het niet geweten. Had had ik niet het niet geweten. We gaan naar een uh, vrij serieus uh, onderwerp, we gaan naar de herten. Ja, en uh, we, uh, in, de, in de nacht op dinsdag of woensdag uh, zijn we twee herten dood ja, op de zee. Ja, ja, En uh, bij ons is uh, Willem van der Sloot, uh, onze hertenverluisteraar, zoals ja. het wordt genoemd. Maar waar komt het woord vandaan? Uh? Dat heb je gekregen van NA uh, Nieuws. Of NA Noord-Holland. Ja, Noord Radio ja. Noord-Holland. Of de radio-televisie Noord-Holland toen. Ja. Van een journalist. En die zei dat jij bent de hertefluisteraar. fluisteraar da Dat is zo ge geboren, ja. ja, dat, ja. Uh, Hoe hoorde jij dat nieuws, uh, Willem, uh, afgelopen uh, Nou, elke ochtend kijk ik heel snel altijd... sinds uh, begin Scannen, november ja. uh, op op, mm -hmm. ja, N. A. Nieuws, op Ja, NA Nieuws. Op aanrijding, ja. want ik zit erop te wachten. ja. ja.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 Dan is er niks meer aan de hand. Dan heb je 50% minder, minder ongelukken ja, aanrijding ja. op de zeeweg. En waar, maar, was waar, was waar, het, waar ligt het probleem? Ja, uh, er wordt allemaal naar elkaar gewezen. PWN, nou, staatsbosbeheer, gemeente, provincie. Ze wijzen allemaal naar elkaar. En dat is. Nu ben ik erachter gekomen wie dus de schuldig is. Maar je bent er gekomen wie, wie de dus schuldige is.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 Daar zit ik nu op een antwoord te wachten. Ja, okay. ja. Maar, maar ik heb van die informant uh, die ook gaat inspreken... heb ik ook weer een goed bericht gehad. Dat waarschijnlijk wel. Maar mag, maar ik, een, mag ik een gok doen, uh, Willem? Ja. Uh, wie er verantwoordelijk zou zijn? Is dat niet gewoon de provincie Noord-Holland? De wegbeheerder van de zeven? Niet de zeven? provincie, nee. nee. Okay. Nou, die valt af. Valt de af. Die, provincie af. Is, heeft, die heeft niks met die hekken te maken. Oké, okay. dan is het de gemeente Bloemendaal. Ja. Het, het blijft stil. Heb je dat door, ja. Ger? Ja, he, ja, nee, duidelijk. Maar iedereen, iedereen denkt dat provincie... Ja, jou, uh, ja dat, dat dacht is, ik ook. Dat, kijk, Want dat snel. is de wegbeheerder, toch? Dat is de wegbeheerder, maar ja. aan de zijkanten... en wat erachter staat... Ja, daar is iemand anders verantwoordelijk. Dat voor. is van de, van, de, van de gemeente. En uh, er wordt altijd naar elkaar gewezen. Ja. En uh, weet je, en nu weet ik, hey, ik ben verschillende keren alle kanten op gestuurd, ah. Maar nu weet ik het. Ah, ja. En dat wil ik ook dus uh, eventjes goed zeggen ja. uh, dinsdagavond. Begrijp ik, ja. Maar Want... jij hebt toch ook een redelijke vinger gehad in, het, uh, in de hekken bij de Zandvoortslaan? Ja, nou ja, ja Zandvoortsuit eigenlijk. Ja. Nee, o, Zandvoort, oh. Oh, Zandvoort Zuid. Daar is toen een 800 meter hekwerk gekomen langs het fietspad zeg maar. Hè. Ja.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 En hou afstand. Ja. Heel simpel. Ja. Ja, was nou een aantal jaren geleden Willem enorm mee bezig hè, met die herten. Toen uh, heb je je eigenlijk een beetje teruggetrokken. Zouden eigenlijk mee stoppen volgens mij ook? Ja. Wil ja. je stoppen? Maar dat is. Nou, weet je, het. Uh, ik heb dat terugbrengen, opzoekersmorgens morgens vroeg om vijf uur en met terugbrengen. Dat is over, want hm. dat is uh, door het hekwerk is het uh, opgelost. Ja.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 Ja, nou, de telefoon is al door roodgloeiend geweest. Ook met de burgemeester in Bloemendaal. Ik, weet, ik ga dinsdagavond naar die commissievergadering. Want ik houd politieagent in Bloemendaal... waar ik veel contact mee heb, die ook te vervecht voor hetzelfde. Ik weet dat er nu in dinsdagavond... een commissievergadering is in Zandvoort. En daar gaat Zee, de partij 1C weer vragen stellen. Dat hebben ze eerder gedaan. En toen werden ze met een... Ja, we zijn er mee bezig, we zijn er mee bezig. Marco Deen heeft dat vorig jaar ook gedaan. Ook, we zijn er mee bezig. En jij gaat het moet uh, nu opgelost worden. Het gaat nu. Uh, Hooghekwerk moet komen.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 Ja, <laughs> en de dag die had ik ook. En, uh, nou ja, na deze uitzending een je herhaling van zitten van mijn oud zandvoort Nico Stammers over de grammaprofondplaat maatschappij Artone. Een hele fijne dag verder. En luister uh, dit weekend ook naar Zandvoort uh, op zaterdag vanmiddag. Is een leuk altijd, leuk, altijd ja? leuk? Hartelijk bedankt voor het luisteren. En dan uh, gaan we afsluiten met muziek. En tot uh, volgende week.